8 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Jeruzalem is vanmorgen ter nood ontkomen aan een aanslag. De politie heeft een Palestijn gearresteerd... die op de sneltram wilde stappen met een aantal bommen in zijn tas. Een agent vond dat de man zich vreemd gedroeg... en vroeg of hij zijn bagage mocht doorzoeken. Toen hij dat deed, vond hij de bommen en ook messen en mobiele telefoons. De Palestijn komt uit een stad op de Westelijke Jordaanover. Volgens de autoriteiten had de bom in de ochtendspits veel mensen het leven kunnen kosten. In Baton Rouge zijn drie politieagenten doodgeschoten, meldt de burgemeester van de hoofdstad van de Amerikaanse staat Louisiana. Er zijn twee agenten gewond geraakt. Eén schutter is door de politie doodgeschoten. De burgemeester spreekt van een hinderlaag. De agenten zouden gereageerd hebben op een telefoontje met de melding dat er geschoten werd in de buurt van het politiebureau. Bij aankomst zijn ze onder vuur genomen. De Syrische regeringstroepen hebben Castello Road veroverd. En dat is de enige bevoorradingsweg die naar het deel van Aleppo voert dat onder controle staat van rebellen. Daarmee hebben de troepen van de regering het hele oostelijke deel van de stad omsingeld. Het is nu nog in handen van die rebellen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten wonen er nog steeds tussen de 200.000 en 300.000 mensen. Tien dagen geleden begon een groot offensief van regeringstroepen in Aleppo. En een onderzoeksbureau uit Amsterdam heeft nogal geblunderd bij het verzenden van een enquête over herten in het natuurgebied het Drents-Friese Wold. Het schrijft Omroep Friesland. Het bureau stuurde ook brieven, onder meer naar inwoners van Elslo, als een Friese plaats. Alleen werden die brieven verstuurd naar een plaatsje met dezelfde naam in Limburg. Het weer, vannacht lokaal nevel of mist, morgen eerst grijs, maar later schijnt volop de zon. Het wordt 23 tot 27 graden. En dinsdag wordt het nog wat warmer. Woensdag kan het lokaal 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sehoka van de ANWB. Er staan momenteel... Zin in Zandvoort is Zin in ZFM.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 One more time before I go, I higher powers taking a hold on me. I need a one dance, got a NFC in my hand. One more time for I go, I higher powers taking a hold on me. Baby, I like your stuff. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends.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 One more time for I go, higher powers taking a hold on me. I need a one dance, got an ecstasy in my hand. One more time for I go, higher powers taking a hold on me.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 pasje pasito para